Middernacht, het begin van vrijdag 16 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft de samenwerking met de Egyptische regering opgeschort. Dat zei minister Timmermans in het tv-programma Nieuwsuur. en noemde het bloedbad van woensdag schandalig. Bij confrontaties tussen betogers en ordentroepen... vielen toen meer dan 600 doden. Vooral aanhangers van de afgezette president Morsi. Timmermans zei te vrezen voor nieuw geweld de komende dag... na het vrijdaggebed.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 Een robot probeert de komende dagen een kluis in uit geest te kraken... waarvan de cijfercombinatie kwijt is. De kluis staat al twintig jaar in het Militair Museum Fort aan de Ham. Wat erin zit is onbekend. Professionele kluisenkrakers hebben al geprobeerd de code te kraken... maar zonder resultaat. Een robot gaat nu alle mogelijke cijfercombinaties uitproberen... om de kluis in uit geest open te krijgen.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 Wie Os zegt, die zegt Organon en de Pil, de Worstenfabriek. Maar vooral uh, wie Os zegt, zegt Jan Marijnissen en de SP. Het is een uh, typische arbeidersgemeente waar de SP de scepter zwaait. Je moet wel van ver komen als je een Os het opneemt tegen die oppermachtige SP. Onze gast van vannacht, die deed dat, richtte zijn eigen partij op. Voor de gemeenschap heet die partij. En dat werd de tweede van de stad bij de laatste verkiezingen. De gast Jan van Loon, wethouder economie, cultuur en financiën van Os, welkom. Ja, graag gedaan. Waarom nam u het op tegen de SP eigenlijk? Nou, het is, niet, ja, het is een kwestie van opnemen. Uh, wij zijn inderdaad opgericht in 1986. Toen waren wij nog uh, zeg maar in een kleine gemeente, uh, nabij uh, Os. En een herindeling in 1994 heeft het uh, veroorzaakt... dat wij met uh, onze lokale partij, vanuit Mega was dat destijds... dat wij naar Os toe, uh, toe gingen. En in één in zin, wat is voor de gemeenschap voor een partij... Een lokale partij. Uh, nou ja, ik heb ooit wel eens iemand horen vertalen rechten door het midden. Maar we zijn uh, een partij met uh, zeg maar, uh, alle geledingen uh, erin. Dus zowel links als rechts. Maar vooral de lokale belangen. Daar gaat het maar om. Maar eigenlijk het CDA, zoals het ooit bedoeld was. Maar dan zonder de, de christelijke, uh, uh, het christelijke deel ervan? Ja, maar kijk, het CDA heeft ook weer verantwoording afgelegd. Landelijk of provinciaal. Dat hebben wij gelukkig niet. De weg van de toekomst, daar gaan we het over hebben. Is de weg van de toekomst uw gift aan de gemeenschap? Het <laughs> is een hele dure gift, want het is een hele dure weg aan het, aan het worden. Ja, het is, de weg van de toekomst is wat, het was echt noodzakelijk in het os. Maar je moet er op een gegeven moment een krachttrekker hebben... die ervoor wil gaan, die die verbindingen weet te maken... die de financiën gaat zoeken. En ja, dat, dat mag ik geweest zijn, ja. De weg van de toekomst, volgende maand gaat die open. Eindelijk dure weg geweest, zijn. u, 85 miljoen. Die kant ja. gaat het al hard op, 83, maar dat, dat zal misschien nog een beetje meer worden. Um, en over die weg gaan we dit uur hebben in, uh, in Kaasloenen. Dat is ook de reden waarom we u uitgenodigd hebben om daarover te praten. Uh, Os was ooit een, uh, een boerendorp. Flink gegroeid in de loop der jaren. Schets even wat voor weg de Weg van de Toekomst was... Het is een bestaande weg. Ja, het is een bestaande weg. De weg van de toekomst is een weg van 6,5 kilometer lang. Als je dus van een bos naar Nijmegen rijdt en je neemt de afslag van Os, dan is dat een van de twee belangrijkste wegen waarbij je Osse kunt bereiken. Maar wat het allerbelangrijkste is, Osse is een echte industriestad. Wij hebben 500 hectare bedrijventerreinen. En uh, die liggen allemaal langs deze weg. Het is wel heel uniek, maar uh, dat is zo. En als je dan een weg hebt die twee keer één uh, is... en je hebt in je, in je gemeente als prioriteit... maar je hebt heel veel vervoersbedrijven en, uh, en logistiek... En die moeten allemaal over die weg. Dat werd een heel groot knelpunt. De N329, daar hebben we het over. Dat is, ja. dat is de bestaande weg. Uh, meer dan 12 miljoen euro, reken ik even heel snel uit op mijn hoofd. Per kilometer heeft dat ding gekost. Ja, dat Voor een is, bestaande ja. weg, uh, de verbetering van een bestaande weg... tot best wel radicaal veel, geloof ik. Hè? Ja, dat is heel snel uitgerekend. Maar daar kom, dat komt er wel op neer, ja. Maar ah, er zitten natuurlijk heel veel bijzondere elementen in, in de weg. En als je een weg van twee keer één naar twee keer 2 brengt, en je ja, er. Uh, of ja, je realiseert uh, fietstunnels, uh, je realiseert andere tunnels. Je, uh, nou, om een mooi, maar meteen te zeggen, we zijn onder het spoor uh, door moeten. Heel leuk. Maar daar betaalt ProRail dus geen rode cent aan. Dat komt allemaal ten koste van ten lasten van de gemeente. Oh ja? En dan praat je over 15 miljoen. Hè? Want zo werkt dat. ProRail zegt dan ja, dat spoor dat ligt er al per. Ja, ProRail zegt voor ons geen prioriteit. Uh, het, het is veilig. Uh, willen jullie anders? Jullie mogen hem niet verbreden, want dat mag niet volgens de ministeriële richtlijnen. Dan moeten jullie maar een tunnel rea realiseren. Nou, toen ging ik wel even achter mijn oren krabben. Ja, nou goed. Dit is allemaal, we gaan het zo over de oorsprong hebben van deze hele weg. Uh, althans, de, de, de, de hele geschiedenis die hiermee samenhangt. Het is een hele innovatieve weg geworden. Ja, uh, het is echt een innovatieve weg. Uh, mede dankzij de provincie, want het is niet allemaal van, van de gemeente Os. Uh, de, de weg bestaat uit een deel van de provincie en een groot gedeelte van, uh, van de gemeente Os. Maar de provincie is uh, een hele belangrijke partner in, in deze hele reconstructie. En ze betalen eigenlijk het grootste deel van de kosten die je net hebt genoemd. We gaan eens een stukje rijden. Zullen we dat gaan doen? Ja, Laten leuk. We, gaan kijken of we, we, we stappen in de auto uh, en we gaan eens een stukje rijden. We gaan de, de, de N329 eens even een stukje op, want hij, hij is nog niet officieel geopend... maar je kunt er wel op, hij, hij bestaat al. Um, waar, waar, waar zijn we nu? Beschrijft u even de omgeving? Nou, we, we, we zijn nu bij het beginpunt. Knooppunt Paalgraven heet dat. Uh, het is een bekend knooppunt, want uh, als je tegenwoordig naar de files luistert... dan is het van Os naar Zierich Zee staande files of van Os naar... Uh, naar uh, Apeldoorn staan files, de A50 en, uh, en de A59. Daar starten wij en uh, dan gaan wij dus uh, richting, uh, richting Os. En wat zien we nu? Want het, het, het innovatieve zit onder andere in uh, de LED-verlichting. Want lantaarnpalen zijn er niet, maar wel LED-verlichting. Nou, je ziet wat je dus nu ziet, is heel uniek. En vele mensen die nu voor de eerste keer in, in Os komen en op deze weg... die hebben het idee dat ze op een landingsbaan van het vliegveld komen. Waarom? Nou, je, geeft het, je ziet het, je geeft het zelf aan. We hebben geen lantaarnpalen langs de weg staan. En de weg is helemaal voorzien van ledverlichting langs de weg. Waarom ledverlichting? Nou ja, het is energie heel, heel zuinig. Het gaat langer mee. En je hoeft ook geen materialen voor, voor, de, voor de lichtmassa te hebben. Dus dat is nou net de bedoeling. Innovatief en duurzaam. En nu kijk ik naar rechts en nu zie ik een groen licht met ons meelopen. De strook waarin we rijden is allemaal groen, het led. Wat betekent dat? Op de eerste plaats de oriëntatieverlichting. En geloof me, en ik nodig iedereen uit om eens eerste keer te komen rijden... ik uh, geef maar even een voorbeeld als mijn eigen vrouw, die vinden dat geweldig. Want die oriëntatie die je hebt langs uh, de weg, lang, uh, bij de bermen aan twee kanten... dat schijnt zo, zo, zo geweldig te zijn in plaats van uh, die mast die je dan uh, om de paar uh, of tientallen meters vindt. Dus... Wat dat betreft al heel goed. Ja, maar even, maar wat dus tussen, even, want dat is heel bijzonder. Normaal gesproken strooien we het licht over die, die wegen uit van een ja. grote hoogte. Kost heel veel stroom. Uh, u zegt een paar ledlampjes uh, die waarschijnlijk helemaal geen stroom of bijna geen stroom verbruiken, werkt veel beter. Het is een energieneutrale weg, maar misschien komen we daarop. Maar wat deze ledverlichting dus ook doet, uh, is uh, dat ze uh, straks als het functioneert en nadat uh, de weg uh, open is... Is dat een nieuw systeem in Nederland? Wij noemen dat de Flowman. En in, in kort betekent dat als je die ledverlichting goed volgt, want dat geeft een stroom, dan weet je zeker dat je over die 6,5 weg in één keer kan doorrijden, dan kom je nergens een rood stoplicht tegen. Het is een groene golf, let op. Ja. Maar dan een groene golf van ledlicht wat met jou meeloopt. Ja, als je die, dat tempo volgt, die geeft op een gegeven moment ook aan. Er zijn nog diverse verkeersregelinstallaties op de weg. Uh, maar dan, dan, uh, dan heb je een groene golf. Wat is nou het verschil met de gewone groene golf die we zoveel kennen in Nederland? Waar, waarom werken die vaak niet? Nou, de, de gewone groene omdat het uh, uh, niet te voorzien is wat, de, wat met name bijvoorbeeld het, de vrachtwagens doen. Hè? Uh, wanneer moeten de vrachtwagens uh, stoppen? Uh, in in ene keer misschien voor een verkeersregelinstallatie en dan houdt het verkeer erachter tegen. En voor die vrachtwagens hebben we ook een oplossing. Want uh, wij hebben in de weg uh, lussen uh, gemaakt. Uh, en uh, dat betekent als een vrachtwagen uh, via die lus kan een verkeersregelinstallatie signaleren dat er een vrachtwagen aankomt. Want die, die, die meer wielen kort achter elkaar? Ja, die, dat signaleert hij. En dan, dan is je slim. Dan uh, is het niet zo van nu meteen op rood. Nee, ik geef de vrachtwagen nog zes seconden. Want het is tussen de vier en de zes seconden om gebruik te maken van het groen licht... zodat hij niet hoeft te stoppen en het verkeer erachter uh, ophoudt. Oké, okay, dus we rijden nu over de, de, de N329. Het, we zitten in de groene golf. Als we in dit groene gebied blijven, niks aan de hand... gaan we gegarandeerd door groene stoplichten. Ja, bijna gegarandeerd. Hoeveel kruispunten zijn. komen we tegen? Oh, dan vraag je meteen... Uh, nou, niet veel meer, want we hebben diverse tunnels uh, gerealiseerd. En dan houden wij, uh, uh, ik denk, nog vier kruispunten over... Oh, ja. met verkeersregelinstallaties. Ja. De stoplicht heet dat in de Ja, de, stop, de, ja. De dame, Dat mag ja. dan weer niet geloof ik. Maar wij noemen het stoplicht. Ja, ja. roodlicht gewoon. <laughs> roodlicht, goed. En um, um, um, wat, wat, wat, wat zit er hier nu onder ons uh, op die weg aan innovatieve foefjes? Um, wat je niet kan zien, want ja, we rijden over het asfalt. Het zit helemaal vol met glasvezelkabel. Uh, die, die, die in ieder geval uh, uh, het kunnen regelen. Wat ik net zei, de Vloma en de verkeersregelinstallaties... die kunnen we straks ook gebruiken voor andere innovatieve ideeën die er, die er zijn. Maar die zitten helemaal uh, vol met, uh, verkeer, met glasvezel. Waar we ook overheen rijden, is de oude beton weg. Want uh, ja, je, moet, uh, je moet duurzaam bezig zijn... En wat gebeurt er dan? Dan haal, haal je oude betonnen uh, weg... en uh, die breng je ergens naar een stortplaats. Maar wat wij hebben gedaan is ter plekke die beton kort te malen... en uh, voor gebruiken dat dat de onderlaag is van deze uh, nieuwe weg. Ah, okay. Kredel to kredel, hergebruik heet dat. Uh, ja, ja, heet ja. dat uh, en ik zag, zag net nog, nog een paar wonderlijke bomen uh, aan de zijkant. Wat is dat? Oh, Dat is zo mooi. Hè? Dat, er staan er acht. Dat zijn de energiebomen. Dat is weer de energieneutrale weg. Eén zo'n boom, ik, ja, hij is niet te betalen voor een particulier, denk ik. Maar één zo'n boom levert voor een, uh, één huishouden... een heel jaar voldoende energie op 3600 kilowatt. Kijk, het zijn, het zijn wel flinke jongens trouwens. Ja. We zijn ondertussen even gestopt met rijden. Uh, maar, maar het zijn flinke jongens, die bomen. Ja, uh, flinke jongens. Eén boom en je ziet uh, tien elementen erop om die zonne-energie uh, op te wekken. En uh, nou, die leveren dus uh, op, op jaarbasis deze acht bomen 25.000 kilowatt... Uh, aan energie om de energie-neutrale weg te realiseren. Oké, okay. inclusief uh, uh, verkeerslichten. Ja, en de pompen in, in de weg voor het afvoeren van water. Want ook dat gebeurt nog. De, ja, dat de, gebeurt ook Er wordt ook nog warmte af. afgevoerd. Er zit in de weg zelf zit ook warmtewinning, ja. En wat en gebeurt de, daarmee? Nou, we hebben een deel van de weg hebben wij dus die elementen erin gemaakt... om daar warmte uit de weg te kunnen halen. Want er zijn plannen om een mobiliteitscentrum, een opleidingscentrum... onder andere voor vrachtwagenchauffeurs, te realiseren. Dat is overigens een particulier initiatief vanuit het bedrijfsleven. Maar wij weten dat dat eraan kan komen. En dan hebben wij in de weg nu iets gerealiseerd... waardoor ze dus de energie en de stroom die ze straks nodig hebben... uit deze weg kunnen halen. Ah, maar nu nog niet. Het ligt er, het kan gebruikt worden... Ja. Maar ja, het mobiliteitscentrum moet nog gerealiseerd worden. Maar de ja, mogelijkheid nee, dat hebben ik, in de weg. Precies, maar, maar het gebeurde, daar gebeurt nu niets anders nee, mee. Ja. Goed, Jan van Loon is de gastwethouder van, van, van Os, de stad. We hebben het over de weg van de toekomst die daar aangelegd is. Um, we gaan even terug in de tijd. 2007, tien jaar, uh, sorry, 2003, tien ja. jaar geleden. Um, waarom moest er dringend wat gebeuren eigenlijk aan die weg? 2003, zeg je, nou dan ga je terug naar de periode dat ik wethouder van deze mooie stad uh, mocht uh, worden. Ik was al uh, fractievoorzitters van, uh, fractievoorzitter van, uh, van onze lokale partij, VDG, die je net hebt aangehaald. En uh, wat ik tot de conclusie kwam: dan heb je vele contacten. En vooral de reacties vanuit het bedrijfsleven, die uh, was nogal heftig. Van, luister eens, het gaat uh, straks helemaal niet goed uh, met ons. Want willen wij os uitkomen, en het is toch een weg van 6,5 kilometer, staan wij gewoon een kwartier in de file. En uh, als je met logistiek te maken hebt en je, en je praat ermee... dan is uh, iedere minuut is geld, hè? De marges zijn dun, dus dat is gewoon heel belangrijk. Ja, en dan hoor je wel eens ook een signaal van... God, als er niks aan deze weg gebeurt, dan zullen we ons echt moeten verplaatsen. Waar naartoe, dat weten we nog niet. Dus ik denk, ja, er moet echt ook iets gebeuren. Op, uh, uh, ja. Met name ook vanwege dat economisch oogpunt. En dat zat in uw portefeuille, economie, uh, deze weg niet. Want daar ging een SP-wethouder -wet, toen nog over. Uh, hoe heeft u dat uit die portefeuille van, uh, van uw collega weten te troggelen? Ja, daar ben ik nog steeds gelukkig mee, moet ik zeggen. Ja, weten te troggelen. Ja, kijk op een gegeven moment de SP was groot was groot, ja, want ze hadden 15 van de, van de 35 zetels uh, gehaald in die periode. Nou, wij waren er op dat moment vijf. Maar ze hadden ons dus echt nodig om die meerderheid in, in, in, in, de, in de gemeenteraad uh, te halen. En nou, dan ga je onderhandelen. En ik had een andere visie over hoe deze weg gemaakt moest worden als, als de SP. Die redeneerde van, nou, je staat in heel Nederland in de file. Dat kan in ons ook nog wel die... Iets weer even doorbijten en dan ben je er vanzelf. Ja, even doorbijten en dan kom je vervolgens weer in een andere file. Terecht. Maar ja, zo werkt dat uh, natuurlijk niet. Dus ik wou echt iets meer van deze weg maken. En uh, nou, dat hebben we dus gedaan. Die ambitie die werd groter en groter rond die weg. Want uh, aanvankelijk, uh, als je het uh, tweede verslag erop naleest... Uh, was de bedoeling uh, uh, in een aantal scenario's... maar toch gewoon een grote lijn opknappen die handel. Ja, klopt. Dat is ja, heel verrassend. Als ik dat allemaal terugkijk. In 2003 heb ik meteen, toen ik wethouder mocht worden... een optimaliseringsstudie. Het is een heel mooi woord, maar het is gewoon een bureau... die gaat onderzoeken van waar liggen de knelpunten in, in deze weg. En wat moet er gebeuren? Nou, een weg lagen drie knelpunten. Eén uh, knooppunt, hè, een kruising die de verkeerscapaciteit naar de toekomst beslist niet meer zou aankunnen. Daar was de provincie ook uh, deelgenoot van. Een uh, fietsersoversteekplaats. En voor de verdere rest gaf het rapport toen aan: ja, zijn er eigenlijk niet zo heel veel knelpunten. En wil je dit oplossen, dan zou het misschien met 6, 7 miljoen kunnen. Ja, <laughs> En dat is ruim tien keer zoveel. Uh, was dat te danken aan de provincie, de provincie Noord-Brabant? Ja, nou, wij hebben op een gegeven moment... toen dus bleek dat er wat knelpunten uh, waren... hebben gekeken van, nou, hoe kunnen wij dat uh, oplossen? Toen heb ik uh, contact gezocht met de provincie. Dat is ook heel bijzonder, want waarom duurt het allemaal... tien jaar, zul je je afvragen, hè? Maar ja, de provincie die, uh, die wist dat ze een N329 uh, in Brabant uh, hadden liggen. Maar wat er allemaal te doen was... of dat de knelpunten zijn, helemaal niet. Dus ik ben toen bij de gedeputeerde geweest... en die zegt, ja, wat kom je me nou vertellen? Ja, de weg uh, die loopt uh, gewoon vol. Nou, toen... Uh, heeft de provincie toegezegd, van nou, maak er maar een planstudie van... en toon ons maar aan met cijfers waar, waar de knelpunten zijn. Nou, dat doe je dus ook alweer, dan ga je tellingen doen. Ga je weer terug naar de provincie en nou, dan wordt er geconstateerd... ja, er ligt een knelpunt, maar wie ga, hoe gaan wij dat betalen? En wat moeten wij betalen? Ja, maar dat ging nog over het 6, 6 miljoen scenario. Ja, en dan heb je dan de uh, provinciale weg nou, nog niet verbreden. Maar wij komen uit op een, uh, misschien een nieuwe rotonde die we moeten realiseren. Nou, een rotonde heeft meestal vier, vier poten. Hè? En nou, een kwart daarvan, nou, dan gaan we eens kijken of we dat kunnen betalen. Zetten wij in ons meerjarig investeringsprogramma. En uh, nou, dan gaan we aan de provinciale staten voorleggen. Nou, dat, die boodschap had ik toen. Ja, 2007 heeft de provincie gezegd... nee, we gaan dit aanmerken als weg van de toekomst. Waarom deden ze dat? Dat was een groot keerpunt en uh, daar was ik heel blij mee. Uh, wij waren al, al, uh, dus al vier jaar bezig met deze weg. Bestemmingsplannen, milieueffectrapportage. En toen kwamen er een nieuwe provinciale staten, want er waren net verkiezingen geweest. En de provincie Noord-Brabant wou aantonen dat ze meer dan met woorden... Uh, iets wilden doen aan uh, innovatie en duurzaamheid. Nou, heel mooi. Een prestigeobject zes zes objecten hebben ze toen benoemd. Uh, ten aanzien van woningbouw, ten aanzien van uh, ecologie... maar ook ten aanzien van infrastructuur. En uh, dat ze dus uh, een weg konden bouwen... met heel veel innovatie en, en duurzaamheid. Maar... Zei de provincie, uh, wij willen dat graag. Uh, ze zitten voor vier jaar. Wij zitten meestal ook in, uh, voor vier jaar. Wij willen dat wel in deze periode gerealiseerd hebben. Om te zien dat wij onze ambitie waar kunnen maken. Ja. Dus ja dat betekent dat als je aan de infrastructuur werkt... dan moet je niet uh, helemaal vooraan in je plannen zitten. Want dan, dan redt het niet. Nee. Nou, wij waren al dat een moet aantal... je in vier jaar willen, want het gaat gewoon niet lukken. Nee. Wij waren al een aantal jaren dus bezig en wij hebben ons toen aangemeld. En er waren een paar projecten meer. Ik dacht bij Waalwijk, de Efteling, waar ook gewoon. Ja, dat hoor je nog dagelijks, en bij Helmond. Maar gezien de procedure en ondertussen had ik toch goed contact met de gedeputeerde Koren van Nieuwenhuizen die nu in de Tweede Kamer zit namens de VVD, dat, dat, dat klikte. En toen kreeg ik het verheugende telefoontje van haar. Ja, jullie hebben de weg van de toekomst gekregen. En gaat er nou maar iets van maken? Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, nou toen hebben we Cor van Nieuwenhuizen namens de provincie en ik... Hebben in 2008 een overeenkomst ondertekend dat we die weg van de toekomst zouden realiseren. En niemand wist hoe. En dat is wel heel spannend. En wat, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken van, nou wat is er allemaal in Nederland? Hè? Je gaat uh, met aannemers praten. Ik heb met diverse we wegaannemers gesproken. Maar weet je wat dan zo spannend is van zo'n weg aannemer? Die zegt dat hij heel veel leuke ideeën heeft. Maar, en dan vraag je wat, wat, wat dan? Ja, mag ik de weg maken? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus eerst de opdracht en dan, dan ga ik meedenken. Ja. Terwijl, jullie wilden graag dat er in die voorvaart... Ja, allemaal... en dat is ook vrij logisch. Een aannemer geeft zijn ideeën niet, uh, niet prijs om vervolgens aan een andere aannemer over te laten. Dus, uh... Ik heb even zitten turven, want het ging even over, over studies. Ik moest even zoeken... Um... Als ik het als ik goed geturfd heb, zijn er in de loop der jaren 68 verschillende studies gemaakt naar deze weg. Ja. Uh, optimaliseringsstudie, een analyse, een ecologische quickscan, ja, een uh, de geluidswerende voorzieningen, een bestemmingsplan, voorontwerp uh, en zo gaat het maar door. Ja, ongelooflijk. Jullie hebben gewoon uh, duizenden mensen van de straat gehaald, als ik dat zo lees. Heel veel bureaus aan het werk gezet. Ja. ja, het hoort er allemaal bij. Het is. Uh, ik heb er ook heel veel van geleerd uh, om in, in kader van de infrastructuur. Uh, een heel simpel voorbeeld: langs deze weg hadden wij dertien bestemmingsplannen. Die betrekking hadden met deze weg. Dat is wel gekmakend, of zeg ik ja, wel is dus Dat is gekmakend. Dat kun je niet geloven. Nou zijn een deel van dit soort dingen waarschijnlijk provinciale trajecten geweest. Ja, maar ik denk maar dat, dat is in heel Nederland vind... dat dat zo speelt dat er een weg door je stad loopt waar gewoon dertien bestemmingsplannen eroverheen zit. En wij wij hadden dus de noodzaak om van deze weg, want je hebt gewoon een bestemmingsplan nodig, hè, om zo'n weg te mogen maken. Maar ja goed, dan schrijft de wet ook weer voor dat je een milieueffectrapportage moet doen. Wat betekent dat? Dat je allerlei onderzoek moet doen naar water, naar ecologie. Maar ook eh, dat er misschien een zeldzame boktor onder is Ja, onder de of een is. das, want die hebben wij ook eh, oh, in ons. Nou. En, dat moet je, en geluidswerende voorzieningen, wat gebeurt er met stikstof, wat gebeurt er met de bewoners. Al die onderzoeken moet je dan realiseren. En uh, ja, dan, dan heb je dat allemaal gedaan en dan krijg je één nieuw bestemmingsplan. Nou, dan heb je nog bezwaren van, van bewoners uh, die, die denken dat er te veel geluidsoverlast uh, ontstaat. En dan, en dan is wat jij zegt, ja, dan hou je heel veel bureaus uh, aan het werk. Goedemorgen, zeg ik. Nou, even, even, even voor het over de burgers gaan hebben, uh, de bewoners en de omwonenden... Uh, een oude Napoleontische route liep er ook nog door het gebied? Uh, hoe bedoel je? Nou, ik zie een groot vraagteken, maar ik zag het in je eigen feiten helaas staan... dat er ook een oude weg uit de tijd van Napoleon uh, uh, in de buurt zit... Ja. Die is er ooit gelopen? Nee. Dus bij, bij, vos, bij Vostingraf donker bedoel je? Ik geen. daar heb je de oude Vostigraf. en uh, daar hebben ze ook ooit een zwaarte ontdekt die uh, uh, archeologie die in Leiden ligt. Oh, okay. Dat is een heel bekend, uh, bekend zwaarte. Dus, en die uh, stamt uit die periode. Ja, die stamt uit die periode. Maar er zijn geen speciale voorzieningen getroffen om nog een deel daarvan van die route zichtbaar te maken nee, of zichtbaar want te dan houden. Had die die 80 miljoen nog niet gehaald, misschien. Wat <laughs> nou, je was je daar 80 miljoen meer kwijt geweest wellicht. Ja. Um, Meestal bij dit soort grote projecten, en dat schetst u net ook al een beetje... begint het NIMBY-effect. Dat, dat, uh, ja. Iedereen roept hartstikke leuk, maar het, het, het is lastig en ik wil het niet. Althans niet ja. in mijn achtertuin. Um, hoe hebben jullie de burgers betrokken in dit geval? De Weg van de Toekomst kenmerkt zich dus door een aantal elementen. En een van die elementen is, uh, is communicatie. Daar hebben wij echt heel belangrijk gevonden. Gewoon goed communiceren. Dat betekent dat we ook heel veel, want het is niet alleen die bureaus, maar we hebben heel veel informatieavonden gehouden. Wij hebben zelfs een informatiecentrum staan hè, langs deze weg. Waarin iedereen die informatie die je wenst te krijgen, zelf kan komen en, en ophalen. Maar wij hebben de bewoners altijd uh, bericht. Uh, of uh, in, in, in vergaderingen: de voortgang van, uh, van deze weg. En, uh, nou. wat we. Want ik had, misschien dat ik maar. Ik, ik kreeg wel één groot knelpunt erbij, want die bestemmingsplannen langs deze weg, iedereen zag de noodzaken wel van in, maar we hebben in Os eh, als logistiek als speerpunt en er loopt een goedere spoorlijn langs deze weg. En die hadden wij mee betrokken in, in de bestemmingsplannen. En dat gaf op dat moment nog, nog niks in 2005 of 6, want die lijn die werd nauwelijks of zelfs helemaal niet gebruikt, totdat in 2008 eh, het bedrijfsleven in Os die lijn wel ging gebruiken. En toen kwamen de eerste goedere erover. Nou, ik heb ook terecht de, de, de geluidsfragmenten van die bewoners gehoord. Nou, dat is, dat is piepend en krakend. En als je dat dan twee uur s'nachts langs je huis krijgt... nou, dan weet je wel wat er, wat er gaat ontstaan. Dat was feest. Maar, maar jullie hebben ook de burgers betrokken bij de planvorming. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan? In, in een vroege fase? Ja. Maar ik heb, je, ik heb je straks aangegeven van hoe ga je de weg van de toekomst maken? Nou ja, goed, je gaat met de wegenbouwers praten. Nou, die hebben allemaal wel hun ideeën, maar hoe haal je nog meer elementen eruit? En toen hebben wij een aantal creativiteit en ontbijtsessies gehouden. Ook de gedeputeerde was daarbij aanwezig. Wij hebben iedereen uitgenodigd die over de weg mee wou denken en praten. Bewoners, het, het onderwijs. Hogescholen, maar ook het bedrijfsleven, om te zeggen: Nou goed, we moeten een weg van de toekomst maken. Wat zijn, wat zijn de ideeën? Wij hebben ook sessies gehouden waarin we dus echte deskundigen hebben uitgenodigd van, van TNO en van, van universiteiten. Nou, wij willen in ons de weg van de toekomst. Nou, wat, wat voor ideeën? En het, een van de leukste dingen vond ik dat wij de jeugd. Uh, van, uh, van Os, het scholen erbij hebben betrokken. En die konden een tekenwedstrijd maken. En uh, dan moesten ze tekenen wat hun dachten van hoe die weg, als ze zelf over tien of twaalf jaar een rijbewijs hebben over die weg, hoe zij dachten dat die weg eruit zou moeten zien. En ik ben uh, toen ik een paar keer naar, uh, naar die klasse geweest. En ja, daar hebben de kinderen met heel veel enthousiasme. Maar ook heel schitterend hoe ze dat, uh, hoe ze dat doen. Hè. Dan willen ze schapen in de middenberm hebben. Of ze willen toch een grote speeltuin uh, langs de weg. Want dan moesten papa en de mama kunnen rusten en dan konden hen spelen. Dus. Maar die burgers uh, die, die, die werden uitgenodigd om in die ontbijtsessies ja. uh, actie de te geven. Uh, kwamen daar nou ook met als uitnodiging, met als gedachte dat dat creativiteit los moest maken? Met, met, met, zaten er goede ideeën bij of was het merendeel eigenlijk onbruikbaar? Nou... Er zaten gewoon goede idee, ideeën bij. Want ja, een van die dingen... Van, als je, als je zo'n duurzame weg maakt... Dan zorgt er ook voor dat die energie neutraal is. Ik noem een van die hele belangrij, eh, belangrijkste dingen. Nou, die hebben wij... Dat eh, kwam uit ja, zo'n sessie. Uit, uit zo sessie. En die hebben wij natuurlijk... Kijk, zo'n weg... Die, eh, die zou normaal gesproken... Drie, want ik heb de cijfers al een beetje in mijn hoofd... 300.000 kilowatt per jaar moeten hebben. Dat is nou teruggebracht... naar dat het maar 150 zou moeten zijn. Maar die wekken wij allemaal zelf op. En ja, en dat is natuurlijk echt een, een, een top van, van, van, van, van duurzaamheid. Ja, en wat deed dat met het draagvlak voor de, voor de, de aanleg? Het feit dat, dat op deze manier mensen zo bij betrokken werden. Nou, dat, dat we, het, het, ja, de noodzaak hè, om iets aan die weg te doen die was natuurlijk enorm groot in, in het Ossen. Dus dat vond iedereen wel. En het heeft heel veel media-aandacht gehad. En door deze sessies, maar ook commissies en informatiebijeenkomsten te organiseren, vergroten het, het draagvlak voordat we aan de werk begonnen. En toen, toen werd het lastiger. <laughs> ja. Toen kwam de overlast. Ja, toen kwam de overlast. Ja, dat werd echt lastig. Ja, ja. En, en de ondernemers. U zei net al... Uh, wij wilden natuurlijk ook graag... dat, dat bij bedrijven uh, creativiteit loskwam. Uh, althans, u zei... Op het moment dat wij vroegen van commerce met ideeën... toen zeiden ze ja, dan willen we eerst de opdracht. Hoe ging dat verder? Ja, dat zijn de wegenbouwers. Hè. Wij hebben de grote wegenbouwers... Euh, ja, of het nou een BAM, euh, of hoe heet ze ook allemaal... hebben wij hebben gesproken van wat denken jullie erover. En ze zeiden allemaal dat ze ideeën hadden. Maar de ideeën hebben ze me echt niet prijsgegeven. Uh, ja, bang dat... Uh, maar we hebben wel een hele unieke vorm. Want dat is ook weer iets unieks aan deze weg. We hebben een hele unieke vorm van aanbesteding gehad, hè? Laten we het er zo meteen over hebben. We gaan het zo over die aanbesteding hebben. Maar de creativiteit kwam uiteindelijk wel. Ja. Ja, een hele hoop creatieve ideeën. Uh, we hebben er net dus uh, een, een paar... Uh uh, genoemd. Nou ja, ook bijvoorbeeld reducerend uh, uh, asfalt. Hè? Dat was ook zoiets. Dat kwam ook uit de buurtbewoners. Zorg ervoor dat wij uh, weinig last hebben van stikstof, CO2-uitstoot. Zorg ervoor dat wij ook weinig geluidsoverlast hebben. Nou, andere wouden weer, want dat kwam ook weer vanuit het bedrijfsleven. Zorg dat we een optimale doorstroming hebben. Nou, daar is die flowmen bijvoorbeeld weer, weer uitgekomen. En de grote wens van, uh, ja, van die, van die Poortunnel, die was er ook. We gaan het zo meteen uh, hebben over de ambities en de aanbestedingen en alles wat ermee samenhing. Jan van Loon is mijn gast, wethouder uh, in Os. Naar uh, aanleiding van de, de, de weg van de toekomst, die bijna klaar is. Uh, u heeft muziek meegenomen. U bent groot Bruce Springsteen liefhebber. Uh, ja. Hoeveel concerten heeft u gezien inmiddels? Dit jaar vier. En de jaren daarvoor? Uh, de jaren daarvoor ongeveer tien. Dus ik kom bijna aan de 14, 15 concerten. En het verveelt geen moment? Elk concert is uniek. Elk concert is anders. Ik ben in Napels geweest dit jaar. België, Duitsland en in Nijmegen. En uh, ik kan niet zeggen dat je eenzelfde setlist heeft gehad. down. Remister when you're young They bring you up to June Like your daddy John Me and Mary we met in high school and she was just 17 We drive out of this valley down to where We go down.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 Springt hij met de River op verzoek van onze gast in Casaluna, Jan van Loon, wethouder in Os. Radio 1, Casaluna, Frank Dilmos van de meest innovatieve, misschien wel de meest innovatieve weg... die ooit in Nederland is aangelegd, die is bijna klaar. Althans, uh, wordt bijna geopend. In Os ligt hij. Uh, Zes kilometer, 85 miljoen of zo ding gekost. Uh, en de verantwoordelijk wethouder is hier te gast. De ambities uh, destijds. De ambities rond die weg. Toen eenmaal duidelijk was dat de, de provincie erachter stond... en uh, daar een prestigieobject van wilde maken. Wat waren die ambities? Nou, de ambities was vooral vanuit economisch oogpunt. Het moest een weg worden, uh, vooral voor... Uh, voor, de, voor het bedrijfsleven wat langs die weg zit. Ik heb uh, ongeveer aangegeven: de 500 hectare bedrijventerreinen hebben we. Dat uh, OS uh, daarmee de, naar de toekomst toe uh, ver vooruit kan. Wij hebben ambities in ons op het gebied van, uh, van logistiek. Omdat wij water, we hebben een prachtige haven en nu een goede weg. En we hebben spoor. Dus we, kunnen een, we zijn een logistieke knooppunt. En dan moet je een goede infrastructuur hebben. En dat hebben we met deze weg nu gerealiseerd. Maar er zaten een heleboel ambities achter nog. Ja, vooral vanuit economisch economische oogpunt. Dus, uh, en ja, Os is, is vanuit twee invalshoeken uh, bereikbaar. En ja, uh, als je dus zeg maar in Spitsje kwam, stond je in deze weg echt 10 tot 15 minuten vast. En de weg, ja, we noemden het net, hij is 6,5 kilometer lang. En, we, en, en, en, en knooppunt A50 A59, maar op dat knooppunt stonden ze al vast om Os binnen te komen. Maar die ambities, bedoel ik, uh, gaat ook over andere dingen. Uh, want je kunt zeggen, je legt een weg aan uh, en je zorgt dat de, de knelpunten opgelost zijn. Uh, nou ja, dat, dat kost een paar miljoen, maar dan ben je er ook. Maar uh, dit ging veel verder. Um, noem even een paar van, die, van, van, van de thematische ambities die er omheen hingen. Wij bouwen een, een, een weg hebben die, die ook uh, aansluit uh, met, uh, met de omgeving. Want de, we zit in een ecologische hoofdstructuur. Dus daar moet je gewoon aansluiten. Dat betekent ook, uh, de ambitie is uh, zorg ervoor uh, uh, dat je goede faunapassages hebt. Uh, heel belangrijk, want je kunt een weg ja, daar kunnen we allemaal wel over nadenken maar een weg van 2 keer 1 naar 2 keer 2 betekent iets bijvoorbeeld voor herten en, en reën en je hebt met milieuorganisaties er ja, nou zijn in deze regio's uh, bruggen aangelegd van, van tientallen miljoenen uh, waar een paar herten overheen lopen uh, dat soort orders bedoelt u? <laughs> nou we praten wel over een ecoduct van 3 miljoen euro maar we zijn op dit moment nog wel aan het kijken van uh, kan, kan het uh, nog anders hè? Want we zitten wel een in beetje een duurder nog Ja, nee, nee we zitten wel in een andere economische tijd als t, uh, dat wij over deze weg en die ambities gingen praten in 85, 86, of 2005, 2006. Zo moet je het voor de crisis uh, allemaal uh, zijn. Die beslissingen ja. genomen. Dit is ook een weg die nu die, om die reden niet meer aangelegd zou kunnen worden. Nee, ik denk het niet. Ik denk het op dit moment niet meer, maar het is natuurlijk wel zo. Die weg is niet voor niets aangelegd en we gaan er ook de provincie, vooral die gaat het ook verder met deze weg aan werken. Hè? In de zin van? Nou, daar zitten dus een hele hoop innovatieve ideeën erin. We hebben er een aantal opgehaald. Of het nou de, de energie-neutrale weg of die CO2-uitstoot compenseren is. Maar de provincie wil bij de aanleg van nieuwe wegen wil eens gaan kijken wat ze daarin kunnen brengen. Maar uh, los daarvan, wij hebben ook het, uh, ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat en, en andere die, uh, provincies die uh, geïnteresseerd zijn in deze weg. Wij geven op dit moment eigenlijk heel veel voorlichting. Uh, dat is ook een van, uh, van de aspecten van de duurzame, uh, van de duurzame weg. Wij geven heel veel voorlichting hoe je zo'n werk kunt realiseren. Ja. Um, even over die, die ecologische ambities. De, want de, de, er is een landschapsarchitect bijgehaald. Wat was zijn rol precies? Nou, zijn rol was, was vooral om aansluiting te zoeken... met die ecologische hoofdstructuur die er was. Maar vooral ook kijken hoe kun je de vorm geven aan, aan deze weg. Meestal wordt er een weg aangelegd met, met kunstwerken. En daar bedoel ik vooral mee met, met tunnels en et cetera meer. Maar hoe kun je deze weg één hele goede, mooie vorm geven... Daar zijn we wel in gelukt. Ja? ja, daar zijn we echt in gelukt. Alles is breed, breed uitgemeten. De fietstunnels, alles. Allemaal hebben ze dezelfde vorm. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel rustgevende weg ook. Hoe kan een weg rustgevend zijn? door de uitstraling die, die het heeft. en uh, Ik noemde je net ook uh, de, de, de ledverlichting, uh, de, de, de doorstroming, vooral die doorstroming. Ik maak zelf heel veel gebruik, hè, want ik woon uh, aan, uh, aan de noordkant van, van die weg. En waar ik eerst rekening mee hield om 35 minuten aan dat knooppunt te komen... en ik ben er net nog overheen gereden toen ik hier naartoe mocht... is het nu 12 tot 14 minuten. Dat is schrikken. <laughs> ja. Want dat scheelt je een kwartier. Ja, ja. Um, Straks viel het woord aanbesteding al even. Dan, dan, dan komt de fase dat, dat uh, de aannemers in, in beeld komen. Ja. Um, um. Maar jullie hebben ook dat anders dan anders aangepakt. Ja, wij wouden die ideeën ook uit de markt halen, bij die aannemers. En we wouden ze uitdagen om mee te denken. Niet, uh, niet dat wij alles gingen uitrekenen en dat wij gingen zeggen van... nou, uh, zo willen we het hebben, uh, geef maar een envelop en de, de goedkoopste die, die krijgt het. Nee. Want zo gaat het normaal gesproken wel deze, Ja, zo gaat het. Dus wij hebben de aannemers uitgedaagd om mee te denken. En hoe hebben we dat uh, heel kort en simpel gezegd gedaan? Ze moesten ons twee enveloppen inleveren. Wij hadden een maximumbedrag van 45 miljoen voor de aannemers. Aanbesteding, want de andere zijn uh, kosten die we net hebben genoemd zijn bijkomende kosten. 45 miljoen. Dat was de aanbesteding. Maar voor de uh, innovatieve ideeën die ze uh, indienen... hadden wij een commissie benoemd. Met die landschapsarchitect en nog andere mensen. En die ideeën die werden beloond. Die werden financieel beloond. En dat betekende dat uh, een aannemer... Uh, die had twee enveloppen. Eentje voor zijn aanbesteding. Al was je de duurste. Want het was 45 miljoen. Het is ook de duurste geworden hoor. Die 45 miljoen. Maar die had zo'n geweldige ideeën dat die door de commissie zijn beoordeeld... en financieel vertaald, dat die eigenlijk... Ja, als je dat eraf haalt van die aanbestedingssom... dan werd die toch alsnog de goedkoopste. Maar um, die aannemers hadden in die voorfase... geen zin om, om, om u uh, uh, uh, al te slim te maken, zeg maar. Nee, maar ja, we, we hebben natuurlijk ook... Uh, we hebben die bestekken gekregen... en die hebben ook ook netjes in moeten leveren... met uh, de toezegging van... Uh, we maken geen uh, gebruik van alsnog van, uh, van die bestekken. Maar, maar uh, ja, het klink, klinkt bijna ontzettend ouderwets wedstrijd zo'n zo manier van zaken doen, maar... Um... Zaten er geen ideeën tussen die u om die reden dan niet meer kon gebruiken... maar eigenlijk dolgraag had willen toepassen? Nee, we waren ideeën uit, uh, uit de markt aan het halen. En ik heb uh, de, die commissie... Ja, dat is heel wel werk geweest hoor. Want hoe beoordeel je dat op een goede manier? Die zijn echt drie, nou, drie of vier weken bezig geweest. En, uh, ik zelf niet, want ik wou gewoon heel neutraal als wethouder uh, daarin zitten. Maar ik heb niet, laat ik het zo zeggen, van die commissie gehoord... Van dat het heel jammer is dat die aannemer het niet is geworden... omdat we nu dat idee, uh, dat idee missen. Wat voor ideeën komen wel uit uh, degene die het gegund is? Uh, het aller... Uh, belangrijkste En wat ik dus nu direct kan noemen is die vloom en dat, dat groene licht. Dat is echt, dat is uniek in, in de wereld. Dat is echt hier in, voor ons ontworpen. En ja, je zult echt voor de aardigheid eens dus moeten komen kijken hoe mooi dat systeem is. Dat je dus met die, die LED verlichting, die oriëntatieverlichting, en hem op een goede manier ook nog volgen. Dat je gewoon een weg zonder obstakels 6,5 kilometer kunt doorrijden. Maar als er dan nachts geen enkele auto rijdt, wat gebeurt er dan met de verlichting? Nou, die, die blijft aan, want het is een oriëntatieverlichting. Overigens kunnen wij die ledverlichting ook weer schakelen naar, naar, naar meer en naar minder. Alleen, je moet wel zorgen dat je aan je snelheid houdt, zou ik zeggen. Ja, want als je het niet doet, dan stijg je over een roodstoplicht. Nou ja, of, je, of de politie heeft nog eens een keertje een tussentijdse controle. Nou ja, het maar dat, dat is eigenlijk, ik bedoel het eigenlijk niet, niet zo grappig. Maar op het moment dat, dat, je, dat je ziet dat de groene golf voor jou zit... dan trap je het gas toch dieper in? Ja, maar je moet die maar die groene golf. Kijk, dus een weg van 70, 80 kilometer, 70 kilometer per uur. Dus die, die groene golf gaat, die is ook weer afgestemd dat hij niet te harder dan 70 kilometer. Nee, gaat. dat snap ik wel. Maar, maar als hij dan voor jou uitrijdt, he, je, je, je, je mist hem of om wat verreden ook. Zit die groene golf, zit een paar honderd meter voor, dan trap je het gas erin. Is nee, maar het, die, ja, is die groene golf ook niet een premie nee, voor jou. Die de groene golf die volgt jou, want het, het is zijn led uh, verlichting, die, die, die is niet om de tientallen meters. Die led verlichting is gewoon uh, om, de, om de paar meter. Dus uh, je ziet inderdaad. Inderdaad, voor je zie je dat wel, maar je, ziet, je blijft ze ook naast je zien. Maar als je te laat bent en die ledverlichting zit voor je, dan ga je niet het gas in trappen om alsnog in die groene golf terecht te komen? Ja, nou, <laughs> het is een hele goede vraag en een leuke vraag, maar zullen we nog eens een keertje andere keer over praten als die werkt? Want <laughs> dat, uh, ja, het is een nieuw systeem en uh, hij moet nog uh, afgestemd worden. Dus uh, hoe dat nou exact gaat werken. Maar zitten er een hele bak computers uh, onder de weg. Uh, ja, de glasvezel uh, ja. die is allemaal te sturen. Ja, dus echt uh, heel wat kabels zijn onder die weg gebracht, omdat die allemaal aan te Maar sturen. Echt, echt flinke high-tech ook, wat die ja. ermee samenhangt. Nou ja, goed, TNO en alles hebben toch ook belangstelling voor, de, voor deze weg. Dus uh, het wordt gewoon gevolgd. En ons informatiecentrum houdt nog niet op nu de weg klaar is. Die laten wij nog uh, een jaar tot anderhalf jaar staan. Uh, om, uh, en we gaan straks, dat is ook nog heel leuk om te heel stevig evalueren provincie wil gewoon een, een goed rapport hebben. Nou, wat heeft deze weg ah, uiteindelijk opgeleverd? Rapport nummer 69. Ja, ja, ja. ja. Maar dat doen we zelf, maar, hè? Maar, dat, maar, uh... maar, ja, maar, maar is zo'n zo weg nou überhaupt nog terug te verdienen? 85 miljoen? Ja. Uh, kijk zo weg, die gaat 40 of 50 jaar mee. Va niet vanuit de gemeente, niet vanuit de overheid, maar vanuit economisch oogpunt ben ik vast van overtuigd dat hij heel snel terugverdiend is. Want tel maar eens even uit van die, van die tientallen tot honderdtallen vrachtwagens die anders een kwartier tot tw twintig minuten stil moeten staan. Dan is hij economisch gezien, denk ik, snel terugverdiend. Het, uh, het lokale en het regionale bedrijfsleven, dat profiteert ervan. Zonder meer. Betalen ze ook mee dan? Ja. Uh, ja, je, je kijkt maar, maar, ze betalen inderdaad mee. Want uh, gemeente Os uh, heeft 30 miljoen zelf in deze weg geïnvesteerd. Nou ja, die hebben wij ook niet uh, allemaal op de planken liggen. En wij zijn met het bedrijfsleven tot overeenstemming gekomen. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een schitterend bedrijventrein hebben... waar we 70 hectare konden uitgeven. En met, de, met het bedrijfsleven zijn we tot de overeenstemming gekomen. We doen een opslag op de grondprijs. Die was uh, niet zo heel hoog. Ik dacht iets van 120 uh, euro de meter. Daar maken we 130 euro van. En die 10 euro die we dus nu op, uh, opslaan... die komt helemaal ten goede van, uh, voor de financiering van de weg. Met andere woorden, ze hebben stevig voor 20 miljoen euro meegefinancierd. Oké, indirecte belasting en op die manier. Um. We gaan straks uh, in de tweede uur hier verder over praten. Uh, want uh, u blijft zitten, dat is hartstikke leuk. Dat betekent dat, dat luisteraars kunnen bellen straks. Nu eigenlijk al, maar straks in de uitzending in de tweede uur... Uh, ook vragen aan u kunnen stellen. Um, en wellicht heeft u ook wel zelf een, een innovatief idee... wat u graag wil bespreken. Dat kan. Bel ons op 0800 1121 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mailen kan kazeluna, at ncv.nl. Twitteren hashtag Um, en dan uh, komt dat allemaal in de uitzending in onze vertrouwde handen. Jan van Loon is onze gast, ook straks nog een tweede uur. Um, we praten over de weg van de toekomst en alles wat ermee samenhangt um, na uh, het hoorspel is het NCV weer terug.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 Nee, hey, dat is fijn. Hebben jullie ook nog uitstapjes gemaakt naar andere landsdelen? We zijn drie dagen naar Limburg geweest. Hoe was dat? Idioot. Een vol toeristen. Zoiets als het Vondelpark. En daar liepen wij tussen met rugzakken op, wandelschoenen, stafkaarten. <lacht> of we gingen zeezeilen in een kano Dan was je er zeker in de herfstvakantie. Ik denk het. Want het kan daar ook heel stil zijn.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 Dan praten we erover. Ja? Ik ga nu eerst maar koffie drinken. Het gesprek heeft je niet vrolijker gemaakt. Nog vrolijker.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 Naar de roman van J.H. Voskuil in de regie van Peter Tenuil... met Krijn Ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast, hetbureau.nl. Het Bureau is een productie van de NTR... en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.